Goedenavond, lieve mensen. Goedenavond allemaal. En ook uh, voor vanavond weer, uh, nou inderdaad, goedenavond. Uh, mijn naam is Yvonne Hagen naar Atenbond. En ook weer nu bedankt dat je ervoor gekozen hebt om naar deze lezing, deze meditatie, te gaan luisteren.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 En weer begin ik een lezing, deze meditatie, met dezelfde woorden. En ik vermeld het nog maar eventjes, misschien ten overvloede, maar er zijn misschien mensen die denken dat het een herhaling is van een vorige keer, maar nee hoor, zo begin ik gewoon. Iedere lezing, iedere meditatie. En dat zijn er in de loop van de tijd al heel wat geworden en het zijn er eigenlijk wel meer, want het begint zoals ik al eens eerder uh, opgemerkt heb, nam ik, uh, nam ik niet op. En ik weet ook niet. Ik ben ergens gewoon begonnen met één. En het is nu de 166ste lezing. Maar uh, ja, als ik dan zeg dat jij misschien denkt dat het een herhaling is, ja, maak ik me alleen maar eventjes uh, ja, een klein beetje zorgen over. <laughs> maar ik ga natuurlijk niet over, over jou denken. Je mag zelf bepalen wat je denkt. Ik moet alleen het allerbeste van mezelf geven. En uh, ja, wil je weer mee met me? Met een, uh, ja, toch wel een hele eenvoudige, een hele simpele meditatie. En weer zet je beide voeten op de grond, niet gekruist, gewoon even lekker ontspannen zitten. Gewoon. Maak je rug even recht. Voel of je stevig zit. Mag ook op de grond zitten. Het maakt mij allemaal niets uit. Zolang jij je maar prettig voelt en goed voelt. Liggen, allemaal prima. Ik ben niet zo van eh, dat je per se in een bepaalde houding moet zitten. In een yoga houding of, of zo. Het kan meer van een gewone ontspannen houding. Nou en als je erbij in slaap valt, nou, dan val je erbij in slaap. En als dat niet zo is... En je luistert. Nou, vind ik dat eh, ook goed. Misschien heb je genoeg aan de klank van de stem. Dat zou toch zomaar kunnen. Misschien vind je daar een prettig gevoel bij. Misschien vind je het fijn om het in de ochtend te horen. Misschien vind je het fijn om ook die rust in jezelf te via de stem wellicht in de avond te horen. Voel je ontspannen en laat dus alles los wat je vandaag in je druk bestaan hebt gedaan. Misschien vind jij het niet dat je een druk bestaan hebt, maar iedereen, wat je ook doet, wie je ook bent, waar je ook bent. Het is van jou, het is jouw bestaan. Jij mag bepalen of je het wel of niet druk hebt. Het gekke is wel als je de dingen met ontzettend veel plezier en genoegen doet. Dat de tijd vliegt. En als je beseft dat je alles wat je doet in je leven... Ook de dingen waar je misschien je neus voor dacht op te trekken. Maar echt alles wat je ook doet, wat je tegenkomt in je leven. Als je dat met zoveel plezier en genoegen doet, en dat je er ook toe zet, want alles dient gedaan te worden. Dat ook die tijd vliegt. Als je iets doet wat tegen je gevoel is, of waarvan je zegt, ja dat kost me zoveel tijd, nou doe het dan niet. Want dan is het toch tegen je zin. En waarom zou je dat doen? Maar als je het afweegt, in je gedachten afweegt. Als je erover nadenkt. Wat voor plezier je anderen doet. En hoe je houding is ten opzichte van allerlei dingen. Dan denk je misschien niet aan jezelf. Van, ah oh, gek, ik moet dat nog allemaal doen. Maar heb je er een andere houding naartoe? Als je vanuit die liefde denkt, dus vanuit dat gevoel, wat liefde is, dan ga je heel anders om met je dagelijks werk. Alles dient gedaan te worden. Je moet iedere dag de afwas doen. Het is heel vervelend, maar je moet het iedere dag doen. Of je nou alleen bent, of met z'n tien of met z'n vijven of vier of wat dan ook. Het moet gedaan worden. Misschien heb je een afwasmachine, die moet iedere dag geleegd worden. Het is een steeds terugkerend iets. En als je iedere dag zegt, eh, gek, moet ik het dan weer doen? Dan moet je eens kijken hoe vervelend dat wordt. Terwijl als je zegt, ik doe het gewoon. En dan hoef je niet steeds in je hoofd te, te denken van, ja, anderen kunnen misschien niet lopen. of nee, Ik kan dat wel. Maar het, het is niet erg om daar eens bij stil te staan. Jij kunt alles doen. Jij hebt tenminste een afwasmachine. Jij kunt tenminste gewoon afwassen. Je kunt staan. Je hebt de handen om dat te doen. Je hebt warm stromend water. Je hebt koud water. Je hebt afwaspul. Hoeveel mensen hebben dat niet? Wees is nederig. Wees eens dankbaar. Voor alles wat er, in je leven, wat er in je leven gebeurt. Ja, dus gewoon de dingen doen die je je die dient te doen of misschien wel moet doen. Maar dat gekke is, als je het dan moet doen omdat het nou eenmaal je plicht is of misschien omdat je het nodig vindt, dan komen er andere energieën vrij en dan voel je je prettiger. En dan tot je verwondering doe je dan ineens ook alles Goed, ga met je gedachten naar binnen en laat dus even de dag, de dag. Dan gooi je alles van je schouders af. Kijk eens eventjes of je of je, je nu positief kunt opstellen. Op Kijk eens even of je je ogen kunt dichtdoen. Kijk eens naar jezelf. Wie je ook bent, wat je ook bent, hoe oud of hoe jong je bent niet uit welke huidskleur je hebt. Denk je dat jouw ziel zich daar zorgen over maakt, over hoe je lichaam eruit ziet, of je een pukkel hebt, of dat je grijs wordt, of wat dan ook. Je ziel weet alles en dat maakt niets uit, want die houdt van jou zoals jij bent. Is ben het dankbaar. Geef de liefde die jouw ziel verdient. Voel je daar eens in. En ga met je gedachten naar binnen, in je lichaam. Naar de plek waar jouw ziel huist. En als je dat wilt, kun je je ogen gesloten houden. Jij bepaalt dat. Misschien was je er zelf al opgekomen. En ga naar binnen. Gaan ze eventjes letten op het kloppen van je hart. het kloppen van je hart. Adem daar eens rustig in. Luister naar je eigen ademhaling. Adem rustig in. Houd die adem even vast. Adem rustig uit. En doe dat in deze cadans. Adem rustig in. Adem, hou je adem even vast. En adem uit in je zonnevlecht. En weet dat je door deze ademhaling te doen, die zonnevlecht opent. Hij opent door vanuit jezelf met de klok mee te draaien, dus van rechts onder naar boven en dan naar links onder beneden. En doe eens rustig die ademhaling weer. Het is juist die ademhaling die je tot een, tot een rust laat brengen en als je je daarvan bewust bent, ga je ook anders met de dingen om, de gehaastheid gaat weg, de energie komt weer terug. Je kunt rustiger nadenken en wat ik voor mezelf het meest belangrijke vind, en ik noem het maar zo, je komt in je eigen, je eigen tijd terecht, in jouw eigen moment, nu. Je schommelt er dan niet meer uit, of links of rechts of voor naar achter, maar je komt precies in dat moment, nu, waarin jij dient te zijn, waarin jij bent, precies op het juiste moment, de juiste plek, de juiste omgeving. En nu luister je hier tussen. en wellicht ook voor jou prettig om naar te luisteren. Weet dat, dat ik je niets wil zeggen wat je doen moet. Integendeel. Maar het liefst zou ik zien dat je alles zou vergeten. Dat je er niet eens meer aan dacht. Maar dat het als vanzelf bij jou naar boven komt op de juiste ogenblik, op het juiste moment in jouw leven dat je deze woorden nodig hebt. Want ze behoren aan ieder. Voel in jezelf. Misschien juist wel jij ook die innerlijke wijsheid in je hebt. De inzicht, de rust hebt om over de dingen na te denken. Dat je de emotie van wat dan ook, wat je dan ook uit je evenwicht kan brengen wat je dan ook verdrietig kan, be kan maken, dat je dat even apart legt en de rust neemt om even terug te gaan naar wie je werkelijk bent. En daarin te ademen. Ach, deden we dit maar allemaal maar moeten we eerst leren door onze ervaringen, onze gebeurtenissen en onze levens, al die levens. Dat dit er voor ons ligt, altijd heeft klaargelegen voor ons. Dat we door onze haast en geagiteerdheid en ego vooral, maar niet wilden zien. Hou het niet tegen, laat het gaan, dat denken, dat zich richt naar jouw innerlijk. Kijk eens hoe de natuur, kijk eens hoe de natuur zich richt naar het innerlijk. De natuur, die kent niet naar buiten van. Oh, hoe doen die mensen dat nou? Oh, nou komen ze alweer thuis. Maar gaan ze alweer weg. De natuur is. De natuur richt zich naar het eigen innerlijk. Dat kun jij ook doen. Kijk hoe een boom zich naar zichzelf, naar, zich, naar, naar het innerlijk, naar, naar het eigen innerlijk richt. Zie dat, zie dat er anders geen bladeren aan de bomen zouden groeien. Zie dat het gras niet zou gaan groeien, dat de bloemen... Zich niet zouden openen. Alles. Alles heeft te maken met het eigen innerlijk. Net als jij. Ook jij kunt je naar je eigen innerlijk richten. Alles in de natuur. Alles hier op deze aarde. Richt zich naar het eigen innerlijk. Waarom zou jij dat tegenhouden bij jezelf? Waarom zou jij jezelf zoveel geweld aan doen door de natuur in jou tegen te houden. Te stoppen. Waarom Laat je al die beperktheden in jezelf toe, om er vooral niet naar je eigen innerlijk te luisteren. En waarom sta je jezelf niet de rust en de tijd Waarom vertrouw je niet op je eigen innerlijk? Kijk eens naar een baby. Zonder dat jij dat nu wilt of niet, maar het heeft van jou, van een baby, tot een groot mens laten groeien, die innerlijke kracht, die natuur, dan kun je niet vanuit je beperkte, dat kun je niet vanuit je eigen beperkte en bekrompen denken, dat kan alleen door die kracht, die energie, die God in jou. Jouw beperkte denken is daar niet eens toe in staat, Zoals je nu bent, op dit moment, en je zou nu in een baby veranderen, zou je niet eens in staat kunnen zijn om verder te groeien. Maar kijk eens wat een kracht, wat een energie, die baby die God heeft, die God in zichzelf heeft, weet het niet eens misschien met het aardse denken, want hij is daar nog. Heel ver van God hangt. En die weet zich, die voelt zich in die kracht, die energie, in die God. En dat maakt hem groeien. Het maakt hem tot een groot mens. Het laat hem worden tot een groot mens. Alles groeit. En het gaat vanzelf. Die kracht, die energie in dat innerlijk, die doet alles. Die energie in de natuur doet alle werken en de hele natuur is zich dat bewust. Alleen jij Waar ben jij? Wanneer word jij wakker? Wanneer heb jij je eigen beperktheid op in je eigen denken? Dat denken overigens dat niet veel te maken heeft met de goddelijkheid die binnen in jou aanwezig is, die jij werkelijk bent, zonder dat jij je dat bewust bent. Wanneer zet jij die stap? Jij mag het zeggen. Ik ga niet over jou, Jij, ik ga over niemand, maar ik kijk, wel, ik kijk wel eens om me heen en ik zie en ik kijk en ik denk en denk. Waarom geef je jezelf niet het allerbeste? Hou je niet van jezelf? Waarom verraad je je innerlijke zelf? Hou je niet van jezelf? Denk je dat dat niet houden van jezelf je verder brengt? Dat het, dat het je tot een groter begrip brengt? Dat je daardoor medelijden van anderen opwekt en daardoor aandacht denkt te krijgen? Het is een gedachte vanuit de ellendigheid, van de bekrompenheid van het aardse denken. Het aardse denken dat je je op een gegeven moment in je eigen evolutie eigen hebt gemaakt. In je denken tot werkelijkheid hebt gemaakt, maar in de werkelijkheid niet bestaat. Slechts in jouw hoofd, in jouw brein, in jouw hersens. Maar waar het ene is, is het andere ook. Dus weet dan dat je een andere vorm van denken in je hersens tevoorschijn kunt laten komen. Een vorm die je kwijtgeraakt was. Ja, ook jij kunt dat. Zeer goed zelfs. Juist omdat je er zo ver van weggeraakt was, heb je er zo'n behoefte aan. Wil je zo graag die liefde weer in jezelf voelen. Want als je die werkelijke diepte van jouw ellende hebt gevoeld, dan wil je nog maar één ding. Je wilt de vrede, je wilt de, de liefde in jezelf, wie je ook bent. Of je nou op school zit, of je bent al, nou laten we zeggen, tachtig. Het maakt niet uit. Je kunt op ieder moment veranderen. Jij kunt dat. Heel goed zelfs. Want waar het ene is wat je tot werkelijkheid hebt gemaakt, is het andere wat je weer naar boven kunt halen, wat je kwijtgeraakt was, maar waar je toch nog een diepe herinnering aan hebt. Een gevoel naar diepe, diepe. Ja, misschien wil je wel eens in andere lezingen luisteren, die ik hiervoor heb uitgesproken. Misschien trekt je dat meer. Maar het gaat allemaal over de vorm van denken en de vrijheid van jezelf, in jezelf. Ook jij kunt dat misschien juist. jij. Jij kunt daar iets mee. Ook voor jou zijn ze gemaakt, al die lezingen dus, hè? en misschien wel juist alleen voor jou. In de werkelijke werkelijkheid, dus het leven vanuit de liefde en vanuit de vrede, is slechts jouw denken dat je vastzet in je leven. zijn daar niet verantwoordelijk voor. Iedere keer maak je een keuze in je denken. En je kunt je beklagen en medelijden willen laten opwekken bij anderen. Maar daardoor veroorzaak je juist je eigen desillusie en wanhoop en pijn en onvrede. En noem maar op. Zie je duidelijk dat het jouw Eigen denken is, dat deze dingen veroorzaakt. Dat denken uit onvrede is de schaduw van de werkelijkheid. Het is een illusie van het werkelijk leven. Jij zit daar gevangen in. En het goede nieuws is... dat je er ook weer uit kunt komen. Want zoals ik het net al zei... waar het ene is... is ook het andere. Alles... dit alles komt... uit jouw hersenen... uit jouw denken... dat denken dat je helemaal in de put zit... en die wanhoop wensen te zien... Het lijden van jouw wensen te zien. Maar diezelfde hersenen van jou geven ook aan jou andere gedachten aan. Gedachten van licht. Gedachten van liefde. En gedachten om op jouw weg van jouw eigen evolutie te komen. Het kan allemaal uit jouw, uit jouw denken komen. Je kunt dan ook altijd besluiten om op de juiste wijze te leven. En je weet heel goed hoe dat is. Daar hoef ik helemaal niets over te zeggen. Dat weet je. En je weet ook heel goed hoe dat is om op de juiste wijze met anderen om te gaan. En je weet ook heel goed om op de juiste wijze te spreken. En vooral te denken. Je bent altijd in staat op ieder moment in je leven om uit, uit de verschillende keuzes in je leven de juiste te maken. Jij kunt altijd beginnen. Jij bepaalt altijd. Want weet dat de dingen niet gaan zoals je denkt dat ze gaan. Als je gedachten uit het ego komen, dan is het moeilijk. Om het leven op een positieve wijze te leven. Dan sta je toe dat er, um, dat er negatieve gedachten binnenkomen. Gedachten aan kriegel, haat soms. Want het ego heeft geen energie. En geeft ook geen energie. Misschien de kracht van het moment, maar nooit, nooit de eeuwigdurende liefde, de eeuwigdurende energie. In feite, het, het, het ego bestaat niet. En ik heb het je uitgelegd in vorige lezen. En je hebt het er moeilijk mee. Het is eenvoudig misschien om te horen dat het kwade, de negativiteit, niet anders is dan de weerstand... Tegen jouw eigen goddelijke energie die in jou zit. Die je zelf bent. Als je dat gevecht in jezelf aan wilt gaan door je eigen negativiteit te bevechten. Zul je dat verliezen? Want alles wat vecht, zal verliezen. Maar ga je op een andere wijze mee om. Door jouw negativiteit, hoe akelig het ook is, en hoe, hoe, hoe nare gedacht het ook is dat jij ook negativiteit hebt. Maar door die andere wijze dat je ermee om kunt gaan, is om jouw negativiteit te accepteren. Het lijkt makkelijk om te zeggen, maar het kan best zwaar zijn als je erover nadenkt, dat je zegt, het is dan maar zo. Dan laat je het absorberen, opgaan door het licht in jou. Denk daar rustig eens over na. Neem daar de tijd voor om die woorden in je op te nemen. Het zal in de wereld zo'n verschil maken. Als mensen hierover nadenken. Het is dan maar zo. Ja, inderdaad, het is makkelijk gezegd. Hier begrijp je wel dat het toch werkelijk door jouzelf over nagedacht kan worden. Het is dan maar zo. Uitgesproken, dat kan een acceptatie naar jezelf zijn. En kan een opluchting betekenen, in je eigen schuldgevoelens. En het kan, als je erover nadenkt, je op de weg naar je eigen vrijheid brengen. Het is dan maar zo dat je negatief was, dat je negatief bent. Het is dan maar zo. En vergeef jezelf. En zie dat er ook andere wijze, ook andere manieren van denken, van denken zijn. Vergeef jezelf zodat je ook anderen kunt vergeven. En hoe vaak je dat moet doen? Maar je moet nooit iets. Maar je kunt wel van uitgaan. Dat je dat misschien wel altijd moet doen. Honderden malen. En steeds weer. En steeds weer. En steeds weer. Net zo lang. Misschien wil je erover nadenken om je leven vanaf het moment dat jij bepaalt op ethische wijze te leven om op een ethische manier met anderen om te gaan, op de juiste wijze met anderen om te gaan. Misschien heb je wel zoveel geld bijeengegaard en dacht dat dat goed was en Wellicht heb je anderen hevig tekort gedaan. Maar ook jij kunt weer opnieuw beginnen. Misschien wil je dus vanaf een bepaald moment, en dat moment bepaal jij alleen nog maar op een ethische wijze leven met alle verantwoordelijkheden en alle bewustzijn dat binnen in jou zit en zoals je nu op dit moment bent. Het zal echt je toekomst beïnvloeden en veranderen. En zal invloed hebben op je verdere ontwikkeling als ziel, op je verdere evolutie als ziel. Want velen denken nu te leven op aarde en denken dat dit het enige leven is, dat de dood dood is en er verder geen leven is. Het is een beperkt. Die er ook mag zijn hoor, mag je rustig denken, maar die geen enkele energie in zich heeft, alleen maar verdriet, wanhoop en ellende. Het leven is, het was en zal er altijd zijn. Energie daarvan is een eeuwigdurende ja, zoem, zeg maar, zz, energie die door sommigen van ons te horen is. Maar ook voor velen zal het denken hierin, de bewustzijnsvormen, niet te herkennen zijn, aangezien de mensheid nog in het lineaire denken vast te lijken te, lijken te zitten. Kunnen we dit loslaten, dan zien we anders. Kunnen we zien wat onzichtbaar is. En horen wat onhoorbaar is. En voelen wat voor velen niet te voelen is. Laat de gedachten in je opkomen. Dat je zonder God die energie, zonder het, zonder het goddelijke in jou, niets bent. Want zonder die God was jij niet de mens geworden die jij nu bent. En misschien mag ik je nog even verwijzen naar wat ik in het begin zei. Kijk naar de natuur. Kijk naar de natuur. Het kan een wereld van verschil maken. Als je je bewust bent wat er in jou woont. Wie er in jou woont en werkt. En het leven. In jou, door jou, laat leven. Met alle respect voor jouw vrije wil. Want steeds dient gezegd te worden, jij maakt uit hoe je leeft. Als dat tegen jouw eigen goddelijkheid ingaat, dan ben jij daar verantwoordelijk voor. Want het is jouw denken, jouw eigen vrije wil. Niet vaak genoeg gezegd worden. En dit is ook het begin van al het denken. Dat jou naar de vrijheid van jezelf kan brengen. Het denken dat een totale transformatie in jou kan bewerkstelligen. Juist jij. Yeah. Ook jij, wie je ook bent, wie er nu ook luistert, nu of het moment nu in de toekomst. En dan zie je dat er geen verschil bestaat in tijd. Dat nu, misschien over twintig jaar, misschien over vijftig jaar, misschien hoe je het nu net... Ook okay, jij dus. Net zoals ik ook eens dacht, ook ik. Zijn ik. En zo kon ik ook noemeloos zeuren in mijn aardse denken over mijn eigen negativiteit. Die ik zorgvuldig dacht, voor alles en iedereen verborgen kon houden. Maar nooit, nooit voor mijn eigen goddelijke zelf. En eindelijk richtte ik mij daar naartoe. steeds maar weer kunt van mij horen. Als ik het kon, kun jij het ook. Het is zo eenvoudig. De waarheid is eenvoudig. Het leven is eenvoudig bedoeld. De liefde is eenvoudig. Het licht is eenvoudig. Leven als God is eenvoudig. Maar ja, ik weet het. Om er te komen dien je over jezelf heen te stappen. Het is zo eenvoudig. En laat je niet misleiden door allerlei andere dingen om je heen. Blijf bij jezelf. Blijf bij je eigen innerlijke denken. Het zijn juist al die andere dingen die jou afleiden. Die je laten scheiden van de liefde die ook in jou zit, dus die afleidingen willen niet anders dan jou misleiden. Luister niet naar de verheven woorden en de beperkingen die je opgelegd worden, om tot het licht te komen. Alleen jij kunt dat. En alleen jij kunt je richten naar je eigen innerlijke God. Of hoe je het ook noemt. Alleen jij bent daartoe in staat. Niemand anders gaat daarover. Je hoeft daar ook niet kritisch over te zijn. Laat al die anderen. Je hoeft daar ook niet bitter of verdrietig of kwaad over te worden. Deze vormen van geestelijk denken willen niet anders dan jou vertellen. Jou dus zeggen hoe je het doen moet en jou misleiden. Maar blijf bij jezelf en laat je niet gek maken. Jij bepaalt altijd. Alleen jij bent werkelijk de enige die zich naar de goddelijkheid in jouzelf kan richten. Niets en niemand anders is daartoe in staat. Het kan een eenzame weg zijn, maar alleen jij kunt hem maken. Ieder mens heeft het in zich, en ieder mens, niemand uitgezonderd. Ieder mens is in staat om dat te doen. We dienen het zelf te doen. Dat is het enige dat vereist wordt, zou je kunnen zeggen. Maar dat is ook het enige. Je kunt het niet met anderen doen. Het is onmogelijk. Het is een weg die je alleen dient te gaan. Het is niet zielig. Het is juist prettig, want je voelt je opgetild. Je doet het zelf. Je neemt je eigen beslissing en je eigen verantwoording. En dat alleen al geeft je een, een wonderlijk, goed, liefdevol, gloedvol, gloedvol gevoel. Je springt zelf in het diepe van het tot nu toe onbekende. Je neemt je eigen verantwoording. Jij bepaalt dat. Het is jouw keuze. Toch, toch is het niet het onbekende. Wat je weet diep van binnen wat het is. Is. Het is het licht, het is God, de energie, de natuur mag je ook zeggen, de boom, dat wat jij bent, wat je was en altijd zijn zat. En waar zoveel ervaringen uit zoveel levens aan toegevoegd worden. Dat is het leven in de hemel, in de hemel, zoals er gezegd wordt. En je was daar ook voordat je op aarde geboren werd. En je gaat er ook weer heen, je gaat er ook weer naartoe als je overgaat in een andere dimensie. Dus wat wij mensen op aarde sterven noemen. En je komt daar geregeld in je dromen als ze een kleur zijn. Dus zijn. Alleen herinner je het je niet meer. Je bent niet gewend om die aardtredingen te onthouden. En je zou eens een begin kunnen maken. Een boekje naast je bed neer te leggen. Om daar meteen je dromen in op te schrijven. Je vindt op een gegeven moment een rode draad erin. Alsof het leven hier op aarde dat je leeft vanuit het denken van het ego de enige waarheid is. En niet waar. Er zijn nog vele zielen die bij je zijn, die altijd bij je waren. Vanaf het moment dat je op aarde geboren werd. En die met jou spreken. Als je uittreedt. Dan ben je bij je volle bewustzijn. Het bewustzijn dat jij bent. Maar dat je toch zomaar volledig lijkt te vergeten. Als je weer terug bent op aarde. En wakker, wakker geworden bent in je bedje. Maar lieve mens, wanneer maak je jezelf echt wakker, dan kun je werkelijk spreken met de stem in jou. Met jouw bescherming zou je wel kunnen zeggen. Dan weet je dat je werkelijk leeft. Ja, ook op deze aarde. En misschien moet ik wel zeggen, juist op deze aarde. Want er bestaat geen verschil. Het verschil hebben wij mensen in onze hersenen gemaakt. Het verschil bestaat niet. Er bestaat geen dood. Alleen wij leggen het lichaam af. Want dat hebben wij dan niet meer nodig. We blijven wie we zijn. Met dit verschil dat wij kunnen veranderen in ons bewustzijn. Maar dat kunnen we op aarde ook. Terwijl we nog een lichaam hebben. Zo zien we dat we geen angst hoeven te hebben. Niet voor het leven en ook niet voor de dood, voor het overgaan naar een andere dimensie. Want reken maar dat je het daar dan heel druk zult hebben. Hoor. Het is gewoon een, hetzelfde leven, alleen toch weer anders. Lieve mensen. Heel graag ga ik volgende week weer hiermee verder. En ik hoop dat je mee hebt kunnen luisteren. En daar bedank ik je dan voor nodeloos te zeggen dat je me altijd mag menen. Is mogelijk. Kijk maar eens op mijn website www.yhra.nl En uh, ja, ik heb eigenlijk verder niks meer aan toe te voegen. De tijd is om. Dag lieve mensen. Tot ziens. Dag.